9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, en straks hier in de studio Marleen Veldhuis. Terwijl de Nederlandse hockeyvrouwen proberen om eerste te worden in de pool. En natuurlijk zijn we regelmatig in het atletiekstadion. Eerste nieuws van NOS hier is door Megens.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 Maglofi was vanochtend gedisqualificeerd omdat hij in de series van de 800 meter was uitgestapt. en wilde helemaal niet starten op die afstand om zich te sparen voor de 1500 meter. Maar omdat de Algerijnse Atletiekbond hem niet op tijd had uitgeschreven was hij verplicht om te starten. De Internationale Atletiekfederatie vond disqualificatie bij nader inzien een te zware straf en heeft de maatregel teruggedraaid.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 En straks de er Pieter Jan Postma. En we horen minister Roosenthal over de overgelopen Syrische premier. Opnieuw veel atletiek vanavond. Maar eerst het hockey. Hier zijn live vanuit Londen Robert Meder en Herman van der Zand. Gerard Groot zit bij Nederland tegen Groot-Brittannië. 2-1 is het geworden. Kitty van Malen gaf het laatste tikje. Goede aanval. Ellen Hoog haakte de bal eerst richting het doel. Dat ging maar half. Ze raakten hem niet goed. Maar toen kwam hij uiteindelijk toch bij Kitty van Malen terecht. En dat betekent dat Nederland precies halverwege de tweede helft... 17,5 minuut gespeeld leidt met 2-1 tegen Groot-Brittannië. Kijk, dat is goed nieuws. Gaan we kijken of er goed nieuws te halen valt bij Andy Houtkamp in het Olympisch Stadion. Nou, in ieder geval voor Wit-Rusland. Want er is een uh, gouden medaille voor Wit-Rusland. Redelijk verrassend, vind ik toch. Naar Dejda o was Stapchoek een uitstekende kogelstootstoor. Als je kijkt naar haar serie 21, 31, 21, 36, 21, 15, 21, 32... En 21-36 is dus haar verste. Daarmee wordt ze wie, uh, olympisch kampioene. Omdat zij uh, maar liefst 66 centimeter verder stoot dan de nummer 2 Valerie Adams. De ontroonde uh, olympisch kampioene die balend op een krukje uh, zit te kijken naar de feestvierende Wit-Russische. Nou derde plaats dan ook nog maar even noemen Kolotko uit Rusland. Zij heeft het uh, brons en is ook al op de baan aan het lopen met, hun, uh, met haar vlag. Want Ostapchuk uh, uh, loopt ook daar met haar Wit-Russische vlag. Wat een feest, wat een feest, wat een feest. De dame van 110 kilo uh, met het uh, kogelstoten heeft goud gehaald en voor wit rusland Goed nieuws, zo omschrijft minister Oe van Buitenlandse Zaken... het overlopen van de Syrische premier Hijab. Eerder liepen er al diplomaten en generaals over naar de opstandelingen. Maar Riyad Hijab is de eerste minister uit het regime van Assad die is overgelopen. Dit is goed nieuws. Elkeen elk die... Uh afstand neemt van het regime van Assad, is goed nieuws. Alles wat helpt om het regime onder druk te zetten... ervoor zorgt dat er barsten in dat regime ontstaan, is een goede zaak. Volgens minister Rosenthal duidt het vertrek van de minister erop... dat het regime van Assad barstjes vertoont. Het geeft aan dat de onvrede, het wantrouwen... ook in de eigen kring rond de president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 duw gaf aan die bal. We gaan straks nog wel even aan de vraag over de alle zekerheid. Want de bal rolde al in de richting van uh, de doellijn. De kiepster uh, van Groot-Brittannië lag uh, uitgeteld. Uh, Elizabeth Story en uh, Kitty van Malen achter haar rug duwde die bal uh, over de achterlijn Nederland op 2-1. Nog een kwartier te spelen en uh, de rust uh, komt weer in het uh, Nederlandse team. Ze hebben lang tegen die achterstand aangekeken. Die achterstand die in de eerste helft uh, tot stand kwam omdat uh, Christa Cullen die strafcorner inschoot in een fase van de wedstrijd waarin Groot-Brittannië helemaal niets, maar dan ook helemaal niets uh, aanvallends heeft laten zien. En ook nu weer is er maar één speelster die voor de bal speelt uh, van Groot-Brittannië... en is alles weer teruggetrokken. En dan zou je zeggen, ja, als Groot-Brittannië wat wil, dan zullen ze toch moeten gaan scoren. En dat kan je alleen als je gaat aanvallen. Maar Nederland die heeft uh, initiatief, Nederland heeft balbezit... en Groot-Brittannië moet terug, helemaal terug naar de eigen cirkel weer... waar nu uh, rondomheen alle tien veldspeelsters uh, staan. En ook Elisabeth Story, daarachter, de keepse daarachter, die duwt iedereen nu naar uh, de gaten die er komen in de defensie af en toe. Die zegt, je moet links dekken, rechts dekken. En dat doen de Britten maar al te graag. Want ze lopen het liefst achter een tegenstander aan, in plaats van dat ze zelf het spel moeten maken. Thank you for being a Travel down a road. Dat, vorig jaar uh, overleden. Thank you for being a friend. Het thema natuurlijk van, ja. uh, van de... Golden Girls, volgens mij. Van Dat de Golden was. Girls. Ja. Ja. Goed, uh, we verwachten overigens uh, wellicht vanavond ook nog de dressuur. Uh, nee, de springruiters uh, hier. De zilveren ruiters, om maar zo te zeggen. En nu het er toch over hebben, wat een toeval. Uh, het was de laatste dag van het springconcours voor landenteams. Nederland kende dus een uitstekende uitgangspositie en lag op medaillekoers. Een reportage van Steven Dalenboot. Uh, hij maakte een impressie van de dag toen nog niets zeker was. Greenwich Park stroomt langzaam aan vol... voor de finale van, van de landenwedstrijd. Ed van der Bent, zometeen ga je commentaar doen voor, uh, voor NOS Radio. Um, ja, hoe, hoe bijzonder kan deze dag worden voor Nederland? Want als je in de boeken kijkt, dan zie je dat het in 1992 voor het laatst was... dat Nederland een gouden medaille won, won in die landenwedstrijd. Ja, de enige medailles waren goud van het kwartet in Barcelona en van een drietal militaire officieren in 1936 tijdens de Spelen van Berlijn. Dus het is een kostbaar kleinood als ze dat weer binnen weten te halen. Nederland zou er dus zomaar een Olympische hippische medaille rijker kunnen zijn na vandaag. Genoeg voorbeschouwd, de ruiters hebben de bak verlaten voor de inspectie. Het publiek stroomt de tribunes op en de trekkertjes maken het parcours rijklaar. Tijd om te beginnen. Nou, het is een geweldige apportioze, maar we krijgen nog drie ruiters te gaan. Na de reguliere wedstrijd staan Nederland en Groot-Brittannië het thuisland allebei op acht strafpunten. Dat betekent dat er een zogenaamde jump-off komt. Alle acht de ruiters, vier van Groot-Brittannië, vier van Nederland, komen nog één keer in actie. En pas daarna wordt duidelijk wie er goud wint. Het is halverwege de zogenaamde jump-off als Michael van der Vleuten het stadion verlaat en Scott Brash het stadion inloopt. Het is spannend. De beide Britten hebben nog nul strafpunten. En Michael van der Vleuten heeft er zojuist acht gehaald. Chef de mission van NOC en NSF, Maurits Hendricks, kijkt gespannen toe. En uh, zit in de tijd van uh, zo'n 54 seconden. Dat is een uh, hele goede tijd. Dan Nu over de laatste sprong en hij is foutloos. Hij is foutloos, deze Pieter Charles. Geweldig resultaat. En dat betekent dat, uh, dat wij als Nederland met uh, Geco scheuren nog uh, te gaan het uh, niet meer uh, kunnen halen. En zo klinkt de ontlading als Pieter Charles als laatste een foutloze jump-off rijdt. En daarmee Groot-Brittannië de volgende gouden medaille bezorgt. Vlaggetjes gaan de lucht in. Het is Goud van Groot-Brittannië en zilver voor Nederland. <applaus> <tie van de lucht> <tie van de lucht> voor het eerst sinds 1992 dus een olympische medaille voor Nederland in het landentoernooi. En dat leidt tot blijdschap bij de vier Nederlanders. Jur Vrieling, Michael van der Vleuten, Mark Houtshagen en Gerco Schreuder. Top. He? Top. Echt top. Zo, jongen. Wat geweldig. Hè? Aan de andere kant is er natuurlijk ook dat gevoel van het missen van goud. Michael van der Vleuten. Nee, goed. Oké, okay, dan moet je ook even door. Kijk, op dat moment zit je natuurlijk zo dicht bij goud. En dan, op dat moment telt er maar één plek. Dat is natuurlijk de eerste plek. En als het dan net niet lukt als je zo dichtbij zit, dan is dat natuurlijk even uh, natuurlijk even balen. Maar als okay, ja, je bent natuurlijk even een paar minuten tot rust gekomen bent, dan, uh, dan is het natuurlijk ongelooflijk. Uh, ke Kei blij met zilver. En dan meldt zich na de huldiging ook Jur Vrieling met de zilveren medaille op de borst. Hij had twee keer acht strafpunten en zorgde daarmee twee keer voor de score die weggestreept werd. Maar in die beslissende jump-off was hij foutloos. Ja, dat klopt. Uh, geprobeerd zo snel mogelijk onze 0 te rijden. Uh, helaas zag ik iets zachter op uh, niks gelden. Uh, toen de tweede Engelsman was natuurlijk ook nog snel. Dan, ja, dan sta je op dat moment uh, sta je eigenlijk al een seconde achter. Toen to koos Mark bewust voor, uh, voor de nul, zodat we de druk weer bij hun neer konden leggen. Helaas, dat mislukte. Op het moment suprême, het moment waarop Team GB het goud pakte... stond Gerko Schreuder net buiten het stadion te popelen om erin te gaan. Maar het hoefde niet meer, want het was al duidelijk. De Britten pakten het goud. Ja, oké, okay, je, uh, je gaat die parage in met elkaar. En, en oké, okay, nou, we hadden een paar pechfouten eigenlijk. Op het moment dat ik moest rijden, ja, hadden we geen kans meer om te winnen. Dus voor mij ook geen nut meer om nog de ring in te gaan. Zilver dus voor Nederland na een zinderende dag op Greenwich Park. Iedereen genoot, de Britten natuurlijk, maar ook de Nederlanders. Mark Houtsager. Nou, ik denk dat we er vrede mee hebben. Kijk, want dat moest allemaal nog maar gebeuren. Je weet nooit hoe, hoe zo'n rit loopt. Kijk, Piotr Jaal, kon nou iets met minder druk met een binnenrijden. Als ik nul gebleven was, was de druk iets meer geweest. Maar ja, goed, als hij dan ook nul gereden had, dan moest Gerko. En dan waren we sowieso de tijd te langzaam geweest. Dus dan waren we ook zilver gehad. Dus ja, we, we moesten als ik met, na mijn nul ronde hopen op een fout maar van Engelsen. Dat is natuurlijk altijd, ja, moeilijke positie. Voor het eerst in 20 jaar, voor het eerst in 1992... een gouden Nederlandse, uh, een, een Nederlandse medaille in een landenwedstrijd. Ja, die zilveren dus. En die heb jij op je borst nu. Ja, ja we zijn zeer blij. Echt, we waren allemaal. En we hebben het ook vriend. Dus super. Uh, ja. ja, mooi. Zometeen dus uh, hopelijk meer van de springruiters als ze hier in de studio wellicht aanschuiven. Hangt een beetje van het verkeer af natuurlijk of ze op tijd zijn. We gaan het zien. Geert, de grote kan niet lang meer duren. Vijf minuten nog uh, om precies te zijn. 2-1 leidt Nederland tegen Groot-Brittannië. Een fase van de wedstrijd waarin je natuurlijk verwacht dat Groot-Brittannië nu zal gaan aanvallen. Groot-Brittannië wil ook eerste worden in die groep. Wil ook proberen Argentinië, nog niet helemaal zeker. Ik zeg het nog maar een keer, ik haal het nog maar een keer. Maar ik denk toch dat Argentinië de winnaar wordt in de andere afdeling. En dan is het mooi als je die kunt ontlopen in de halve finale. Dan kan je de halve finale spelen tegen Nieuw-Zeeland. Op papier in ieder geval een zwakkere tegenstander dan Argentinië. En Nederland heeft dat nu... In in handen, ruim in handen zou je zeggen. Want Nederland heeft voldoende aan een gelijkspel hier. En of die Britten nog in staat zijn om überhaupt aanvallend iets te laten zien, maar dan ook nog in die laatste 4,5 minuut twee keer te scoren om Nederland te verslaan. Ik zie het allemaal niet meer gebeuren. Nee, Nederland gaat gewoon eerst te worden in de groep tegenover een team, een Brits team, dat hier weinig inventief hockey heeft laten zien. Dat uh, verdedigend heeft gespeeld, dat afwachtend heeft gespeeld, gegokt heeft op de strafcorner. Dat is maar één keer gelukt. Die ging er ook boem klats meteen in. En verder hebben de Brits vrouwen hier ...helemaal niets laten zien. Aanvallend althans. Verdedigend? Nou, af en toe denkt de Nederlandse ploeg ook wel eens... ...ik wou dat wij er een paar van die meiden bij hadden lopen, zegt hij... ...zo konden bikkelen. Maar goed, Nederland speelt een ander spelletje... ...speelt inventiever, creatiever, zoekt veel meer de aanval... ...en heeft weliswaar een strafcorner nodig gehad om te scoren... ...maar die strafcorner die werd dan wel weer zeer inventief en creatief opgelost. Niet met een rechtstreeks schot, maar met een afschuif op Naomi van As... ...en ook daarin is Nederland dus inventiever geweest tegen de Britse vrouwen... Drie minuten nog ruimte gaan. Nederland op weg naar de overwinning tegen Groot-Brittannië. En die houtkamp in het Olympisch stadion. Is er nog een evenement later vanavond waar je naar uitkijkt? Ja, meerdere. Uh, met name de 400 meter bij de mannen. Zowel uh, met als zonder hoorden. Dat uh, zijn leuke evenementen. En op dit moment is ook een uh, aardig uh, nummer aan de gang. Dat is de 400 uh, hoorden voor de vrouwen. De halve finale. We hebben net Antjoek gezien. Natalia Antjoek. Die won in 2004 al brons. Op de 400 meter zonder hoorden. En zij kwam uh, duidelijk als eerste over de finish. In haar eerste halve finale voor de Tsjechische Henova. Uh, dat is dus uh, knap. Uh, even kijken hoe de Amerikaanse Theria Brown het uh, die is derde geworden. En moet nog even wachten, want de eerste twee gaan zeker naar de finale. En uh, de twee tijdsnelsten kunnen ook nog doorgaan naar diezelfde finale. Maar er is ook van alles gaande bij het uh, polstok hoogspringen. Want uh, ik kijk eventjes uh, naar mijn linkerkant. En dan zie ik bij het uh, polstok hoogspringen uh, onder andere dat Isim Bayeva, die heeft op 4,55 uh, één poging gedaan. En die mislukte. En nu slaat ze verder over. Want ik zei al, het is belangrijk zo min mogelijk pogingen gebruiken. Terwijl uh, op 4.55 bijvoorbeeld Jennifer Soer uit uh, de Verenigde Staten... en Martina Stroets uit Duitsland en uh, Silva de Cubaanse en Spiegelberg de Duitse... die zijn wel over 4.55 heen gegaan. En dat laat zij dus uh, nu verder aan zich voorbij gaan. En... Uh, gokt, oeh, dat scheelde weinig of de Britse was uh, over uh, 4,55 heen gegaan. Die uh, ligt er nu uit, Holly Bliesdeel. Uh, maar dus uh, Elena Isinbayeva, die gaat verder op 4,65. Heeft daar nog eventueel twee pogingen voor. Maar ik denk dat het uh, knap wordt voor haar. Het wordt moeilijk. Ze zal echt uh, grote hoogte letterlijk en figuurlijk moeten halen om uh, in de race te blijven voor haar derde gouden medaille. Tijd voor tijd. Ja... Dat zal de eerste zin dit keer zijn. Van hoge zand tot spijkenissen. Heel Nederland is lekker tijd voor tijd aan het spelen. In <laughs> ja, het leukste spelletje van Radio 1 stellen we iedere dag van deze sportzomer Een vraag waarbij alles draait om het voorspellen van de juiste tijd. En vandaag waren we op zoek naar het antwoord op de vraag... hoe lang duurt de eerste kwartfinale beachvolleybal bij de mannen? Gerekend vanaf de eerste service tot en met het beslissende punt. Ja, inmiddels weten we het antwoord op die vraag. De eerste mannenpartij van uh, vandaag op Horse Guard Parade... was die tussen Brazilië en Polen. En die pot duurde precies 58 minuten. Klazina Maillet zat daar het dichtstbij. Zij voorspelde 55 minuten en dat is vandaag goed voor het prachtige tijd-voor-tijd tijd horloge. En dan de sportzomerpresentatoren. Bert van Sloten is uh, in de laatste weken van, uh, van de speler met een opmars bezig. Hij voorspelde 53 minuten en zat er maar een, pa een paar minuten. Vijf dus om precies te zijn naast. Felix Meurders voorspelde 1 uur en 12 minuten en uh, 14 minuten. En naast dus uh, toch goed voor een tweede plek. En tenslotte, Robert Meder, ja, daar ben jij. Ja. Die voorspelde 42 minuten, 17 seconden zelfs nog erbij. Goed hoor. <laughs> en die zat er 16 minuten naast. Maar toch krijg je er een puntje bij in de presentatorenpool. Goedemorgen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. De vraag gaat over het Olympisch voetbaltoernooi. In welke minuut valt het eerste doelpunt... in de eerste halve finale van de Mannen? 0 is het goede antwoord als de wedstrijd ook na verlenging in 0-0 eindigt. Penalties uit de strafschoppenserie tellen niet mee... De wedstrijd begint ongeveer om zes uur Nederlandse tijd. Dus meedoen kan tot zes uur Nederlandse tijd. Ga naar radio1.nl, Voorspel de juiste tijd. We hebben ook zo'n uniek tijd-voor-tijd -tijd horloge. De tijd is het nu om naar Giaart de Goot te gaan, de laatste seconde van de wedstrijd. Het gejuich op de achtergrond is dit keer niet van de Britse supporters. Maar er zijn toch heel veel Nederlanders hier naartoe gekomen hoor. Moet ik zeggen, mooie oranje plekken hier op de tribune. Nederland wint van Groot-Brittannië met 2-1 na een hele moeizame eerste helft. Althans moeizaam tegenover een verdedigend Groot-Brittannië. Verdedigend had Nederland het helemaal niet moeilijk. Behalve dan bij die ene corner was het een 1-0 voorsprong voor Groot-Brittannië. En na de rust Naomi van Assen, afgeschoven strafcorner 1-1. Kitty van Malen 2-1. En omdat Groot-Brittannië nu ...ook in de halve finale zit. Zo gaat het nou eenmaal bij dat hockey. Uh, ze hebben weliswaar vastgesteld welke finales er gespeeld gaan worden en wanneer. Maar in het hockeytoernooi zou het mogelijk kunnen zijn... ...dat de Britten voor zichzelf een commercieel aantrekkelijkere tijd uitzoeken. Dus is op dit moment nog niet duidelijk wanneer Nederland de halve finale tegen Nieuw-Zeeland gaat spelen. Tegen wie Groot-Brittannië staat in die halve finale, dat wordt de wedstrijd hierna beslist. Het duel tussen Argentinië en Australië.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 Groen is dat. Uh, en buiten valt de regen hier in Londen. Maar dit nummer heet Liverpool Rain. Goed, Andy houtkamp in het uh, Olympisch stadion hier regent. bij jou trouwens ook een kilometer zit, of twintig hier vandaan? Ik zit te kijken, nee. Hier is het, uh, nou ik wil niet zeggen dat de zon schijnt. Want het is uh, gewoon donker. Maar het is wel uh, bewolkt. Uh, uh, en het is ook een beetje bewolkt om maar een bruggetje te maken voor. Elena Isenbaeva, ze moet zo oh, dadelijk... Uh, gaan, ja, dank je, Herman. <laughs> <laughs> Ze moet straks uh, gaan proberen over 4.65 heen te komen. Uh, dat is nog niemand gelukt, maar er zijn er ook nog niet zoveel die dat uh, geprobeerd hebben. Ik uh, kijk nu naar uh, de dame uit Cuba. Zo, dat is een knappe. En uh, niet alleen uh, qua uiterlijk, Jarisli uh, Silva uit Cuba springt over 4'65 en neemt toch wel heel verrassend de leiding. Zij heeft een persoonlijk record van 4'75, dit seizoen 4'72 en uh, gaat zomaar in één keer over 4'65 heen. En dat moeten die anderen nog maar zien te bereiken, bijvoorbeeld Jennifer Soer die 4'65 overslaat. En ik uh, ben toch wel heel benieuwd hoe het met uh, Elena Isambayeva gaat uh, worden. Want ja, die moet toch over die 4'65 minimaal heen. Om... ...voor de derde keer goud te gaan halen. Op de, vier keer, uh, op de 400 meter hoorden bij de vrouwen... ...hebben we net de tweede halve finale gehad. Uh, de dame die twee keer vierde werd op de laatste twee wereldkampioenschappen... ...gaat door naar de finale. Uh, Kellys, Spencer en ook uh, de wereldkampioen van 2011. Lashinda uh, Demus uh, gaat uh, door naar de uh, finale. Dat is dus uh, geen verrassing. Nog één serie 400 meter hoorde bij de vrouwen. En natuurlijk die strijd om de titel bij het polstokhoog springen bij de vrouwen. Het is uh, nou, één minuut voor half tien. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van NOS. Door Alt Megens. Een beroepscommissie vindt dat er geen reden is om Dino Soerel nog langer vast te houden in de extra beveiligde inrichting. De commissie wil daarom dat binnen drie weken een nieuw besluit wordt genomen over het regime voor Soerel, die verdachte is in het liquidatieproces. Soerel zit in de EBI in Vught en hij vroeg in april om overplaatsing naar een minder beveiligde gevangenis. Dat verzoek werd afgewezen, maar volgens de beroepscommissie is niet gebleken dat Soerel een extreem vluchtrisico en een onaanvaardbaar maatschappelijk risico vormt.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 Zeiler Pieter-Jan Postma verwachten we hier. Zwemster Marleen Veldhuis hopen we ook hier te krijgen. Maar eerst een Britse sportster. Ja, want de North Greenwich Arena liep vandaag vol met Britten... die maar voor één ding waren gekomen. Ze wilde tussen Beth Tweddle goud zien winnen op haar specialisme, de brug. Een reportage van Edwin Cornelissen. Daar zijn ze weer, hoor uitgedost en al, de Britse supporters. Want vandaag is toch wel echt de dag waar ze gaan voor goud in de Absolutely brilliant, Absoluut. En we gaan geld gold. Uh, Beth, obviously. Beth Perel. Everyone, everyone's everyone's rooting for her, yeah. especially today. Hopefully she's gonna break his make history. Well, just a gold medal would be lovely. Beth Perel, een onbetwiste specialiste op de brug met ongelijke leggers. Ze heeft al vele prijzen gewonnen op dat toestel en ze is ook al oud voor een turnster, 27 jaar. Uh, I think she's experienced because she's a bit older than some of the other athletes En I think that helps. So. Maybe a little bit less nervous because she's been to this sort of level before. She's so determined. She's been to so many games now and competitions and come back from injury. And she's so neat and so, like... Less she's just so good. En het zou die combinatie van toewijding en ervaring wel eens kunnen worden die doorslaggevend wordt in deze finale waarvoor zij de torenhoge favoriet is. Nothing is certain, so we're have crossed, crossed and flags waving. We're she's got a good Zo zijn het dus de fans die uitkijken naar de oefening van Beth Tweddle. Celine van Gerner is uh, de eerste reserve, zit dus ook op de tribune. Ik, hoop, uh, ja, ik zou het geweldig vinden als zij er met de titelbrug van de Ruggaat. Ja, het is wel echt iemand die jij bewondert als bruggeturnster ook? Ja, zeker. Alles vloeit in elkaar over. en uh, Helemaal omdat de Olympische Spelen nu in Londen zijn en zij uit Engeland komt. Ja, ik gun het haar wel heel erg. Zou je haar een beetje de Epke de zonderland van, uh, van het vrouwenturnen kunnen noemen met zo'n oefening? Ja, ik denk het wel. Uh, als iedereen, uh, Volgens mij is het ook als, net als iedereen naar app kijkt dat de hele zaal in stil wordt. Dat gebeurt ook bij haar. Wisten, dat was de afgelopen zo, dus het zal nu niet anders zijn. De duizenden en duizenden mensen in de Noord Greenwich Arena... gaan er eens even goed voor zitten als daar de turnsters binnenkomen... voor de brugfinale. En als nummer vier in de rij... Ze zwaaien naar het publiek, maar schiet dan meteen weer in de focus. Want het moet nog wel gebeuren. De oefening begint nog rustig, maar dan gaat ze vliegen. Van de ene naar de andere legger. En het publiek reageert extatisch. De afsprong, maar wel met twee stappen. Het houdt de handen voor het gezicht en daar verschijnt de score. 15.916, goed voor een tweede plaats op dit moment. En vervolgens zien we hoe de Russische Mustafina de eerste plaats schrijft. Brons wordt het dus voor Beth Tweddle. Ja, en dat is geen goud. We're very proud, very happy for her. It was really nice to be a part of om uh, watching her and uh, to being a part of watching Great Britain get a medal. Oh, trots zijn ze ook op ons. Maar ja, dat was niet waar het om te doen was natuurlijk, hè. Well, um I thought it was a real shame that she, you know, didn't win the gold, but at least she got a medal and, you know, we really enjoyed watching it. But I thought everyone was counting on a gold medal. I don't think you can do that really. You can't count and, you know, just to get any medal is an amazing achievement. En deze mevrouw, die trekt het nog iets breder? We've won lots of golds already, though. <laughs> You're right, more than the Dutch. Yeah. <laughs> In town op Jamaica was dat van UB40. En die houtkamp in het uh, Olympisch Stadion. In huldiging nou zat te worden. Nou heb ik veel bruggetjes in mijn leven gehoord. Maar nee dit doen, is wel doen, de allerbeste die... die je ooit hebt kunnen maken. Oh. Oh. De, hu de huldiging is van oh. cool Usain Bolt. Cool man. Cool man. Ja, Usain Bolt <laughs> en uh, Johan Blake. <laughs> en, uh, zo. Ja, nee, echt beter kan het niet. Maar ik heb ook nog een uh, verrassing te melden. Want uh, ik zei het al, de 400 uh, hoorden bij de vrouwen bezig. Laatste serie met uh, Olympisch kampioene Melaine Walker uit Jamaica. Uh, die heeft het niet gehaald. Die is eruit. Die uh, zien we niet in de finale. En dat is toch wel... Uh... Oh, luister even. Oeh. Alsof hij aan het lopen is. Zo wordt hij... Uh... Uh, wordt hij uh, toegejuicht? Oh, wat een flitslichter zegt. Dan kan Mick Jagger uh, een puntje zuigen. Die heeft twee flitslichters gezien van uh, Jeroen Guter, mijn collega naast mij <lacht> en voor mij. En hier zie ik er ongeveer uh, uh, 100.000 uh, achter elkaar gaan. Voor Hussein Bolt, die gehuldigd wordt. Nieuws over Isembayeva bij Postok Hoogspringen. Ging naar 465. Uh, is er overheen gegaan. En uh, dus is die strijd nog uh, redelijk open, uh, voor de medailles in ieder geval. Want uh, er zijn er nu heel wat uh, afgevallen. En als ik dan kijk naar de stand, Silke Spiegelburg staat uh, op de eerste plaats. heeft ook 4,65 gesprongen, maar één poging minder uh, uh, afgesprongen, zeg maar. Uh, Isim staat op de tweede plaats samen met Silva de Cubaanse. En er komt nu hier, bij 17 graden Celsius, het volkslied van Jamaica. De Springruiters beëindigden het landentoernooi dus als tweede. Dat heeft u kunnen horen in een spannende barrage. Een jump-off, ook wel genoemd. Met Groot-Brittannië moest beslist worden wie er naar huis zou gaan met goud en wie met zilver. Helaas trok Nederland aan het kortste eind. Wat heet kort als je zilver wint? Ed van der Bent, die sprak met de bondscoach van de spring Robert Rob Perens, trotse bondscoach van de Nederlandse Springruiters. Wel opgehoopt, maar... Wel op gehoopt en je, ja, je, je weet natuurlijk nooit hoe het gaat lopen, maar eh, ik ben hier enorm blij mee. Dat was een soort thriller, want uiteindelijk was een barrage met de Britten nodig om tot de ontknoping te komen. Had je daarop gerekend, had je gehoopt dat het afgemaakt had kunnen worden in de moeilijke tweede wedstrijd? Nou, dat, denk ik, ja, dat hadden we wel een beetje in, in het achterhoofd, we hadden sowieso al met parcours lopen. Dus ook het barrage gelopen om eh, op voorhand toch voorbereid te zijn. Zou het zijn dat het zou gaan gebeuren? Nou ja, dat gebeurde ook. Ja, maar daar hadden we het af kunnen maken als we die, uh, dat lullige foutje van, van Gerko niet hadden. Maar ik moet eerlijk zeggen, de jongens hebben top gereden. En uh, Peter sprongen geweldig. We hebben alles gegeven wat we hadden. Het was spannend. We hebben de Engelsen toch het vuur aan de schenen gelegd. En we moeten enorm, enorm, enorm blij en trots zijn op die zilvermedaille. medaille. We gaan nu voor uh, individuele medailles. Uh, er zijn heel veel mensen die uh, blijven ons uh, allerlei uh, podiumplaatsen toedichten. Voor uh, Mark Houtsager met zijn fantastisch springende Tamino... maar ook het paard Londen van Gercoscheuder. Hoe kijk je er zelf uh, misschien wat nuchter tegenaan? Nou, ik, ik moet gewoon nu zeggen dat op een gegeven moment de paarden nog steeds heel fit zijn. Uh, dus daar zit zeker nog meer in het vat. Maar het is een blijf springspot en het moet allemaal weer een beetje mee zitten. Uh, morgen gaan we de paarden lekker even een beetje werken en dan uh, kijken we overmorgen waar we verder. Bij andere kampioenschappen, EK's en WK's, dan deelt de bondscoach, de chef de keep, deelt in de eer, want die staat dan bij het podium. Je deed nu, ja hier is dat, dan moet je een stapje terug doen. Maar het zijn toch ook jouw jongens en het is ook jouw medaille? Jawel, maar het is mijn werk, het is, is, is gebeurd. We zijn hier naartoe gekomen. Um, alles is in een goede vorm hier naartoe gekomen en, en uh, ze winnen een zilveren plak met het team. Dan, uh, dan is mijn werk gedaan en, en, en, en de verdienste is bij de, bij, de, bij de ruiters. Die moeten het binnen in de ring doen, die moeten de, de, de zware opdracht vervullen. En uh, ik, geniet. ik ben iemand die heel, heel erg kan genieten, van een beetje op de achtergrond. Je hebt nog een zware taak te doen na deze Spelen. Want we staan wat betreft de serie van landenwedstrijden nog een beetje in het, in het degradatiehoekje. Uh, hoe nu na de Spelen om dat weer op te pakken? Dat is een kwestie van gewoon weer de knop omdraaien. Eerst terug naar huis toe met het team weer terug naar Dublin. En uh, weer strijden, volop strijden om dat binnen te halen. Twee jaar geleden in Dublin ging het er ook om en toen wonnen we daar voluit. Ja. Dat kan misschien zomaar weer een keer gebeuren. Maar ik zeg nogmaals, uh, dit moeten we eerst afmaken en daarna kijken we wel weer verder naar Dublin. Maar dat, dat, dat, dat, ik ga ervan uit dat we dat ook gaan, gaan redden. Nog even terug over het parcours van Bob Ellis. Op tweede op de volgende dag weer heel technisch gebouwd. Uh, zie je een bepaalde lijn waar je toch, uh, of zeg je van nou, het blijft iedere keer weer verrassend. Of ga je nu toch dingen herkennen? Nou, dat heb ik gisteren al gezet. Je ziet dingen die, die we al kennen. En die zaten er vandaag ook weer in, die rollbacks terug. En, uh, van... Rollback is een? Een rollback is dus eigenlijk een, een, een, een, een hoek terugdraaien Dus helemaal terug. En dan kom je eigenlijk uit je ritme en dan draai je eigenlijk uh, weer de en, en vaak ook dat je denkt van, niet logisch. Uh, je komt door een sprong, je denkt ik moet rechtsaf. Nee, dan is het linksaf. Dus dat zijn allemaal dingen die hij erin bouwt. En uh, nou ja, dat hebben we ons niet laten verrassen. Hij houdt jullie scherp en jij houdt de een scherp. Ja. Calamos, ó. Chanson d'amour van al de liefste. Ja, en die houtkamp... Uh, in een knaller. Het, uh, ja, ik wou zeggen, want er een, een staat knaller. nu wel iets te gebeuren, geloof ik. Een knaller, 400 meter hoorde. En hier hebben we werkelijk de grootheden van dit nummer allemaal aan de start. Waan twee Karen Clement, tweevoudig wereldkampioen. Uh, uh, eenvoudig, in, namelijk vorig jaar, wereldkampioen David Green... Uh, uit Groot-Brittannië, uh, de grote favoriet, deed dit jaar niet mee aan de Europese kampioenschappen. Werd twee jaar geleden in Barcelona wel Europees kampioen. Angelo Taylor, de regerend Olympisch kampioen. In uh, baan vier, Javier Coulson uit Puerto Rico. Baan vijf, twee keer zilver op het WK. Dan in baan 6. Michael Tinsley. Uh, verrassend via de trials, een Amerikaan uh, de, in deze uh, Olympische Spelen terechtgekomen. Staat dus in de finale, Felix Sanchez. Hij is al wat ouder, 34, eh, olympisch kampioen van 2004. Twee keer wereldkampioen, hij loopt in baan 7. Jehu Gordon, eh, pas 20 jaar, werd eh, in 2009 al vierde op het WK. Een eh, Kanjer en een Jamaikaan in de eh, buitenste baan. Lefort Green van eh, 25 jaar jong. En deze mannen staan in de finale. En hier hoopt Groot-Brittannië dat eh, David Green olympisch kampioen gaat worden. Maar wat een tegenstand met die drie Amerikanen. Uh, en uh, ook nog uh, de man uit Trinidad en uit de Dominicaanse Republiek, Felix Sanchez. Ze We zijn weg en luister naar het publiek. Wat een uh, heerlijk lawaai weer. En dan kijk ik uh, naar die hoorden. Zo'n stap of dertien bij de eerste uh, zeven hoorden. En daarna gaat het over naar veertien stappen tussen de hoorden. En er uh, is nog weinig van te zeggen. Ik uh, vind dat uh, Javier Coulson uh, aardig uh, meegaat. De Brit... Ligt uh, wat achter, die heeft het moeilijk. Die ziet zelfs Karen Clement uh, nu voorbij komen. Maar het is allemaal nog niet uh, gelopen, uh, zowel letterlijk als figuurlijk. Wie gaat er als eerste uit de bocht komen? Het is uh, in baan vijf, is het inderdaad, Javier uh, Coulson. Maar dan komt daar de man uit de uh, Dominicaanse Republiek. Die gaat het winnen. De Dominicaanse Republiek gaat het uh, winnen. Felix Sanchez wordt uh, Olympisch kampioen. En dat is wel heel uh, knap en, uh, ja, ik mag ook wel zeggen, toch verrassend. Want uh, hij is al uh, wat ouder en hij kijkt nog naar het scorebord. Ben ik het echt? Ja hoor, je bent het echt, ik geloof. Zeker, ja, nu komt ook die uitspatting. spatting. 47, 63 is zijn winnende tijd. Felix Sanchez, Dominicaanse Republiek, wordt olympisch kampioen op de 400 hoorden. Tweede Tinsley uit de Verenigde Staten. En dat is uh, toch ook wel verrassend. Dat is die jongen die via de trials is binnengekomen. En alle andere grote namen zijn toch eigenlijk uh, ver weggebleven. De man uit Puerto Rico, Coulson, wordt uh, uh, derde en haalt dus brons. Nou ja, mag het een keer geen Britse overwinning. Maar goed, het is toch jammer voor die 80.000 die hier zitten. Uh, hij wordt vierde de Brit in uh, 48-24, maar helemaal kapot en helemaal blij en gelukkig. En een foto uit zijn uh, ik wou bijna zeggen ze, binnenzak halend van ik denk een van zijn kinderen is het uh, de Olympisch kampioen van de Dominicaanse Republiek, Felix Sanchez. Sanchez, Marleen uh, Veldhuis vraagt uh, wat we nu zojuist hebben gemist. En uh, nou ja, goed, dat uh, heeft Andy dus keurig beschreven. Want je mist veel, Marleen. Marleen ja. Veldhuis, goedenavond. Want je, ik bedoel, je wordt van hot naar her gevlogen nu. Nou, ja, wel op zich een beetje, maar het valt wel mee. Ik, ja? ik uh, ben vandaag met een uh, boot op de Theems geweest, dus Zo. dat was echt leuk. En ja. uh, gewoon op uitnodiging van iemand en ja, ja, ja, ja. Rondje, gevaren, ja. rondje gevaren, dansje gevaren, gedaan. Rondje gevaren, dansje gedaan. En uh, niet na nou, hoeven te denken over wat je eet en wat je drinkt. En... Nee, nee, nee. nee. nee. nee. Hoe, is, hoe is dat? Welkom in je nieuwe leven. Ja, ja, dank je. <laughs> <laughs> uh, nou ja, op zich, uh, dat is... Er is nu nog niet zo heel veel veranderd ten opzichte van uh, andere Spelen. Want ja, dan uh, ben je ook in, uh, ja, in het Olympisch Dorp en dan ga je sporten kijken. Dus uh, de euforie er nog. En, uh, ja, ja, ja, ja. ja. Wanneer gaat dat veranderen, denk je? Ja, ik denk... Uh, ja Als ik een paar weken thuis ben en uh, iedereen gaat weer trainen... Ja, dan uh, ga ik aftrainen. Ja, <laughs> ja, hoe doe je dat? Ja, goed, daar heb ik, natuurlijk, daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Maar uh, ja... Ik, ik denk dat je toch wel echt goed moet aftrainen, want ik heb toch jarenlang uh, heel veel getraind. En uh, ja, je moet toch een beetje goed voor jezelf zorgen. Ja, want wat zouden de gevolgen kunnen zijn als een sporter zoals jij niet goed aftraind? Wat gebeurt ja, er? Ja, dat weet ik ook niet precies, maar ik geloof wel dat het voor je hart en je longen toch wel beter is als, uh, als je dat langzaam afbouwt. Ja. Je hebt ze nu allemaal, hè? Ja. Je hebt nu goud, goud zilver en brons. Ja. ja, ja. Dat wilde je toch ook wel een beetje eigenlijk? Uh, ja je wil natuurlijk eigenlijk drie keer goud dat snap ik ja, natuurlijk wel ja, maar ik bedoel, ja. goud zilver en brons is natuurlijk geweldig welke van die, van die, van die drie is er nou het, uh, het meest speciale ja het zijn er inmiddels vier maar ja, er zijn drie estafette ja het zijn er vier twee oh, keer oh, brons ja, drie drie, ja, drie estafettes. Ja. Uh, ja, die ene voor goed. jezelf die wilde je natuurlijk gewoon die individuele die wilde ja. je natuurlijk nog hè ja, ja ja nou ja van die drie estafette medailles dacht wel de gouden denk ik ja de winnen is toch het allerleukst ja. Uh, maar ja, het is, ja, al die medailles zijn toch weer... Uh, ja. Ze, Ze zijn, zijn allemaal, allemaal, allemaal, allemaal En allemaal hun eigen verhaal ook? Ja. Pik er eens één een uit. Wat voor verhaal zit er dan achter iedere medaille? Voor, nou, ja. voor jezelf? Kijk, goed, die, die, die individuele medaille, ja, dat verhaal is duidelijk. Ik wilde die... Ja, ja. Die wilde je gewoon? Die wilde ik gewoon. Ja. <laughs> en daar, uh, ja, daar, daar is het eigenlijk allemaal om te doen geweest. Uh, ja, die gouden medaille met de estafette, ja, dat... Ja, wij, wij, uh, wij zijn denk ik als team bij elkaar gekomen voor het eerst in 2007 bij de wereldkampioenschap in Melbourne. Toen uh, wonnen we brons. Ja, nou ja, dat was feest en dat was fantastisch. En uh, nou ja, toen wisten we ook nog niet wat er allemaal zou komen natuurlijk. En uh, ja, toen ging het steeds beter en... Ja, toch was het in Peking toen. Dat was toch nog wel een beetje een verrassing. Hoe dat, uh, ja, dat, dat, dat we echt wonnen. En voor die tijd waren ook uh, Amerika en Australië in persconferenties. Ja, als we elkaar verslaan, dan zijn we heel goed. En, ja, jullie met, waren outsiders eigenlijk. Ja, Niemand hield ja. echt rekening met, uh, nee, met jullie. Nee, nee, nee. En uh, ja, dat, dat, dus, dus dat is het verhaal achter de, de gouden zilveren medaille Ja, en toen veranderde dat natuurlijk een beetje. Want toen ging iedereen naar jullie kijken. Van, hé, hey, dat is toch wel een team om in de gaten te houden. Ja, nou ja, goed, daarna bleven we alles winnen en uh, winnen, winnen, winnen en wereldrecords en uh, ja dus dan ga je deze spelen ga je natuurlijk heel anders in. Ja, ben je eigenlijk wel blij met die bijna ma Veldhuis? Ja, maakt je ja, eigenlijk niet het zoveel veel uit? Ja, maakt mij niet zoveel uit, nee. nee. nee. Want is, is het anders nu nu je moeder bent? Uh, nou ja, het zwemmen op zich niet. Alleen ik, ik sta er wel iets anders in. Omdat ik ben er dan een ander jaar uit geweest ook. En, en goed, je hebt een kind. Dus je leven is natuurlijk ook wel een beetje veranderd. Uh, ik denk dat ik wel wat meer geniet van wat ik bereik. En, en waar ik ben. En uh, ja, daarvoor was het toch wel, uh, nou, zit je toch misschien iets meer in een tunnel. Ja. Toch wel? Ja. ja. En dan word je ja. nu door je, door je... Hoe heet ze? Hannah? Hannah. Hanna? Hanna? Hanna? Ja? Daar word je toch een beetje af en toe uitgehaald, kan ik me voorstellen. Uit die tunnel. Ja, ja, of is het ja. tweeledig? Ik kan me ook voorstellen dat het juist soms heel prettig is om er even uitgehaald te worden. Of is het ja, niet zo? Ja, zeker. En uh, nou ben ik altijd wel iemand geweest die... Ik heb altijd wel gestudeerd naast het zwemmen. Weliswaar op een heel laag pitje. Maar ik vond het altijd wel fijn om, om, om ook op andere vlakken te ontwikkelen. En, uh, ja, dus, dus, dus, dus dat, uh, dat wel. Ja, ga je dat ook doen nu? Ja. Ga je op andere vlakken ontwikkelen? Dat hoop ik wel, ja. Wat, wat, dat is wel de bedoeling. Wat voor ambitie heb je? Wat wil je gaan doen? Nou ja, ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd en uh, economie. Dus uh, ja, ik, zou, ik wil graag het bedrijfsleven in, maar ja, ook wel iets in de sport uh, blijven doen. Dus, ja. wat dan, en ook in het zwemmen, mag ik, kan ik me zo voorstellen? Of wil je juist buiten zwemmen wat gaan zoeken? Ja, ja daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Ik uh, denk, denk dat zwemmen is natuurlijk heel leuk is, maar andere sporten misschien ook wel. Ja, ja. is er één die eruit springt voor je? Qua Andere, andere sporten? sporten? Ja. Uh, nou, ik, op zich niet echt, maar uh, atletiek vind ik toch wel heel bijzonder. Ik ben ja. gisteravond in het stadion geweest en uh, ja... Waar zat ja. je? Ik zat uh, achter de, de, het net van de uh, kogelslingeraars. Gelukkig was er een net omheen, want uh, dat ziet er wel heel spectaculair uit. Oké, okay, dus je zat niet in de bocht waar Edith Bos uh, die nee, man, uh, nee, Pets heeft verkocht? Nee, ik zat iets verder. De ja, ja, ja, ja, ja, ja. hoe, hoe beleef je dan zo'n stadion? Want ik wil, we hebben het wel vaker hier aan tafel ook vanavond met Esther Vergeer over gehad. Ja. Dat je als sporter eigenlijk nooit meemaakt hoe groot eigenlijk zo'n speler is. Nee, nee en, absoluut niet. En, en dat niet heb jij nee. natuurlijk nu, uh, ja, dat heb je bij de vorige speler waarschijnlijk toch ook wel een beetje mogen beleven. Ja. Maar is dat inderdaad enorm voor een sporter die eruit komt uit die bubbel? En ja. Dan, uh, ja? ja, want je zit echt een beetje in een heel... Nou, een bijna beschermde omgeving. Je zit in dat dorp, nou ja, er komt niemand in. Je gaat met de bus, ga je naar het zwembad, ja, waar ook niemand kan komen. Je bent in het zwembad en je gaat weer terug. Dus ja, dat is echt in een hele, ja, een cocon bijna. En euh, nou ja, zoals gisteren ging ik dan naar die sporten kijken. En dan kom je ook op het Olympisch Park. Nou, ik geloof dat ze zei dat er vandaag 300.000 man komt. Dus ja, dat is gigantisch. Het was dan. vandaag nog rustig. Ik ben er ook geweest. Ik, ja. vond, ik vond het redelijk rustig. Ja. Nou je ja ik je niet. hoe het ja. was als het druk was? Ja, ja. En uh, dan, dan zie je dat wel. En dan, dan zie je nog niet eens wat er bijvoorbeeld allemaal in, in Nederland op... Ja, aan media aan besteed, uh, aandacht aan besteed wordt. Dus ja, dat merk je niet zomaar. Nee. Ja. Le lees jij wel als je hier bent, Twitter en Facebook en zo meer van dat soort dingen? Doe nee, je ik lees. Uh, ja. Eigenlijk, en tijdens wedstrijden helemaal niet, lees ik bewust helemaal niks. Dus nee, ik ben, dat uh, was ook het advies echt... he, van Maurits Hendricks om dat vooral niet te doen. Sommigen hebben zich daar helemaal niet aan gehouden. Nee, maar daar kan je me wel, wel, wel iets bij je voorstellen. Als je daar energie van krijgt en als je dat interessant vindt, dan is dat prima. Maar ik heb dat, ja, ik, ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. Ja. Nee. Ik, bewust, bewust ook niet. Want, ja, dat... Maar ben je ook een type dat zich dan uh, daardoor laat beïnvloeden? Ja, als iemand denk, iets negatiefs ja. negatief over ja, je nou, zowel positief als negatief. Ik vind, ik, vind, ik vind het best wel gek om iets over mezelf te, te lezen of, of te horen. Dus ja, dan, dat, uh, ik heb ja, uit ervaring geleerd dat, dat mij dat niet zoveel goed doet als ik dat tijdens een wedstrijd doe. Dus dan heb nee. ik ook, doe ik dat ook niet. Nee. Je hebt nu jarenlang uh, enorm in de belangstelling gestaan. Hè? De ene moment misschien wat meer dan het andere moment. Ja. Dat is nu voorbij. Ja. Is dat ook een vorm van afkikken waarvan je denkt: van. Uh, dat wordt toch wennen? Ja, ik denk het wel. Nou goed, het is allemaal niet om de aandacht begonnen. Maar ja, je krijgt natuurlijk je krijgt wel meer bij. aandacht ja, dan als, ja. als, als je een, een gewone ja, een, een baan hebt. Dus uh, ja, dat zal waarschijnlijk wel even wennen zijn. Want ja, ja mensen vinden het. Uh, ja, mensen vinden het toch altijd leuk wat je doet. En leuk om daar, daarover te praten en. Uh, ja, het is een leuk, ook, leuk gespreksonderwerp. Dus ja, je krijgt ook vaak positieve reacties. Ja. En uh, ja, ja, dat is af, altijd, even, altijd prettig natuurlijk. Ja, nou ja, ja. ja, ja. ja. ja dat, dat en ik kan me ook voorstellen dat jij je ervaring van. ook wel over wil brengen op, uh, op andere zwemmers. Of dat ze in ieder geval, dat je die beschikbaar stelt aan andere zwemmers op het moment dat er naar gevraagd wordt. Ja, ja, dat zeker. Maar ja ik, hoef, ja, ik denk dat uh, de zwemmers van nu heel goed weten waar ze mee bezig zijn. En, ja. uh, goed, als er vraag naar is, prima. Ja. Maar ik hoef me niet aan te bieden. Als je terugkijkt in je uh, carrière... Uh, heb jij dan ooit op een bepaald moment de perfecte race gereden? Uh, ge gezwommen, sorry. Uh, uh, ja, ik denk dat ik die wel een paar keer heb gedaan. Niet zo heel vaak, maar uh, ja, ja. Wanneer was de laatste keer? Uh, de laatste keer... Ja, nou ja, goed. Ik denk dat ik vorig jaar in Shanghai in de finale... bij de wereldkampioenschappen wel... ja, dat die race wel heel goed was... Uh, ik denk nu, mijn bronzen race was wel heel goed. Maar ik denk dat... Ja, goed, we hebben het niet uitgebreid geanalyseerd. Want ja, nou ja, dat is de laatste race. Ja, je kan er toch niet meer veranderen. Dat sowieso. Nee, ja. En er komt ook niet nog een race. Dus ja, dat, dat, dat heeft ook niet zoveel zin. Maar nou ja, ik denk dat die race nog wel iets beter kon. Ja, en ik heb ook nog wel... Ik heb wel een wereldrecord nog staan. En dat was ook wel een hele goede, goede race. Ja, en... dat is mooi, hè. Dat je dan toch uh, in ieder geval dat kan zeggen. Dat je het gevoel in ieder geval hebt gehad... Dit was de perfecte race en ik heb hem gezwonnen. Dat is toch het mooiste wat je kan doen in je carrière. Ja, maar, dat, zeker. Maar dat, op het moment dat je dat doet. Je ja, ik, ik bent toch gewend om altijd verder te kijken. Ja. Van, ja. Ja. Uh, kijk, als ik nu niet gestopt was. Ja, dan wil je de volgende keer ja. zilver of goud winnen. Ja. En ja, dat, dat is natuurlijk inherent aan, aan, aan tapsport. dat je altijd ja. Ja. Uh, beter wil. Uh, goed. Hier laten we het bij. nieuws yes. komt eraan voor tien uur. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Welcome to London.